Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS of 3. De man die honderden mensen een zelfmoordpoeder verkocht... krijgt twee jaar cel. Door zijn actie zijn minstens tien mensen overleden. In Nederland gelden strenge wetten... voor als je mensen wilt helpen uit het leven te stappen. Te streng vond de verdachte die zegt dat de meeste Nederlanders vinden... dat je zelf over je eigen leven mag beschikken. Dit zegt de rechter daarover. De rechtbank is zich bewust van de maatschappelijke discussie over dit onderwerp. In een democratische samenleving is het van belang dat wetten die na een zorgvuldig totstandkomingsproces zijn vastgesteld, worden nageleefd. Ook door degenen die hun mening niet in alle opzichten in de wet terugvinden. De man komt binnenkort vrij, want hij zat al bijna twee jaar in voorarrest. Worstel je nou zelf met gedachten aan zelfdoding? Blijf daar niet mee rondlopen. Er is hulp. Telefonisch via het nummer 113 en via 113.nl. Een man uit Etteleur in Brabant is opgepakt voor het verkopen van computers en onderdelen aan Rusland. Het is sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verboden om met dat land zaken te doen. De man verzond het spul daardoor onder meer naar Kazachstan en Turkije... waardoor de computers via een omweg toch in Rusland belanden. De makers van de nieuwe Gladiator film hebben een boze brief op de mat gekregen. Een dierenorganisatie wil dat de makers geen echte dieren meer voor de film gebruiken. Ze schrijven dat de warmte en kostuums hartstikke slecht voor ze zijn. Ook zeggen ze dat kort geleden een paard op de set is bezweken. De nieuwe Gladiator film is over dik een jaar te zien. En muzikant Ruben uit Krommenie heeft een onverwacht telefoontje gekregen van het management van Coldplay. Ruben zamelt al een paar jaar gitaren in. Die geeft hij weg aan muzikantjes in spe die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ruben zei daar eerder dit over. Er zijn ontzettend veel kinderen die dat gewoon niet kunnen betalen. Die heel graag een elektrische gitaar willen hebben. En waarvan de ouders het ook niet kunnen betalen. Nou, de wereldberoemde Britse band Coldplay wil hem nu dus helpen. De band doneert binnenkort een instrument aan zijn stichting. Weten we dat? Heb ik nog het weer? Vooral wat zon. In het noorden iets meer wolken. Daar kan een spatje regen vallen. gaatje of 24 is het vandaag. Morgen wat meer wolken, wat meer gesputter ook. En ook een paar graden koeler dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate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 je flotte toujours sur la Bretagne armoricaine. j'ai rejoint ma femme, mon fils en mon domaine. tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Tana. Tana, Tana, Tana. Tana,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 Give me a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 En een Ooh. Sinking peanut calada I heard a dark voice beside me say Would you like something harder? She said I got